Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA is ervan overtuigd... dat China overweegt wapens te leveren aan Rusland. Dat zegt de directeur in een interview. Hij benadrukt dat China nog geen definitieve beslissing heeft genomen. Verder zegt hij dat de VS door het delen van de informatie... China probeert te overtuigen om ervan af te zien. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... zei eerder al dat China overweegt om wapens te leveren. Hij zei toen dat dat ernstige gevolgen zal hebben... In Nieuw-Zeeland worden nog acht mensen vermist na de storm Gabriel twee weken geleden. Door het noodweer op het Noordereiland vielen elf doden. Duizenden mensen moesten hun woning ontvluchten. Het Noordereiland werd vrijdag ook al getroffen door de hevige regenval. En ook vandaag wordt opnieuw veel regen verwacht. Welgestelde particuliere beleggers profiteren het meest van de hoge winsten van grote beursgenoteerde bedrijven als Unilever, ASML of DSM. En niet de gemiddelde gepensioneerden. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Een klein groepje rijke particulieren bezit vele miljarden aandelen in AIX bedrijven, terwijl de grote pensioenfondsen hun risico sterk spreiden. Die pensioenfondsen hebben vaak maar een klein aandeel in één bedrijf. Particuliere beleggers kopen vaak aandelen van goed renderende ondernemingen... waardoor zij veel hogere winstuitkeringen ontvangen... Rusland heeft met succes een onbemande Soyuz-capsule gekoppeld aan het internationaal ruimtestation ISS. Het ruimtevaartuig vervangt een andere capsule die lek bleek te zijn. De nieuwe capsule moet twee Russen en een Amerikaan in ISS terugbrengen naar de aarde. Dat zou eigenlijk volgende maand gebeuren, maar dat is door de problemen uitgesteld. Het internationaal ruimtestation is een van de weinige plekken waar Rusland en het Westen nog samenwerken. En dan het weer. De dag begint fris met temperaturen rond het vriespunt. In het noorden en oosten kans op gladheid. Het belooft vandaag een zonnige dag te worden. Het blijft overal droog. De temperatuur komt uit op 7 graden. Maar door de wind kan het vandaag veel kouder aanvoelen. Morgen verandert er weinig aan het weerbeeld. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 ik heb maling aan geld. Ik verlang seks naar jou. Doe zeg nou ja, mijn Dan worden we man en vrouw. K See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 En toen de Racia's begonnen, dook hij onder. We hebben het over Sylveen Albert Poons, met de roepnaam Sylveen. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1896 en aldaar overleden op 26 november 1985. Was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En u hoort hem nu samen met Oetse Verschoren de Zuiderzee Ballade. Opa, kijk, ik vond op zolder. Een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 Tractor, nou nauwgreppels, graven. Ik zie tot de horizon geen schepen meer. Kijk, die jonge man ben ik. Ja, hè?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 keer in een razend verweer, ongestraft slaat niemand haar neer. Nu jaren later hier paard. In de zee, hier te keer, maar die tijd.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 Stoken daar, altijd stropen maar. Hij zwierf bij nacht en omtrek door heide, veld en bos. Want in het stropen was hij nog slimmer dan een vos. Hij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 voor de duivel niet bang, geen boswachter kregen te grazen, die stroken van Limburgse land hier, stropen daar, ondanks heel gevaar.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 Ben je vracht, ben je trouw, zeg ik nooit tegen jou.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 De muziek van Terry Scholte met een beetje en daarvoor de twee Jantjes met de Stroper. En de twee Jantjes waren natuurlijk Jan Hoes, dat was de echte naam van Johnny Hoes, en Jan Hendricks uit Weert. En ze waren ook actief toen de tijd als de Hillybillies... Billies. En de Stroper kwam uit een opname uit 1957. En de B-kant, even kijken, is Alida. En de volgende artiest, zijn er drie, waren bekend van Het Schaap en de Vijf Poten. Een Nederlandse komische televisieserie, die werd uitgezonden toen de tijd door KRO... met in de hoofdrollen Adele Bloemendaal, Pieter Reumer en Leen Jongewaard. En dat was tussen 1969 en 1970, waren de eerste uitzendingen uitgezonden... en dat werd gemiddeld bekeken door een kleine 6 miljoen mensen. En u hoort ze nu op de radio bij CFM Zandvoort. Piet, Adel en Leen met het zal je kind maar wezen. De jeugd van Nederland, denk na...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 All in your my Doe aan de muur, maak mij doorlopend overstuur Brigitte, bado, Brigitte, mijn hart, wat zo Hoe moet dat verder gaan, je kijk me zo uitdagend, dag en dan Bébé, bébé, bébé, Lig ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje kan je, is hey, hey. je zo rand, hey, hey. Je benen zo slang, Je haren zo blond, hey, hey. De rest zo rond heb ik heb jou niet hier, ik heb jou alleen maar op papier. Brigitte, er maar Brigitte, mijn hart, maar zo Je er aan de muur, er maar door, blijziet er maar door, blijziet er maar hart, blijziet er zo door, dat verder maar je blijziet me maar door, dag en Leef ik zit met bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje. Ga je nee, zo nee. rond Baby, je benen zo slank. Baby, nee, nee. je haar is zo blond. Nee, Baby, nee. de rest zo rond. Baby, nee, nee. waarom heb ik jou niet hier? Ik heb je alleen maar op papier. Verder gaan, je kijkt me zo'n dag en dan Baby, baby, baby, baby ik s'avonds in mijn bed Dan kijk ik steeds naar jouw portretje Dat je zo Nee, nee. Je benen zo slank, bé, bé. Je haren zo blond, nee. De rest zo rond, bé, bé. Ach, waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou alleen maar Nou, dat waren de butterflies en zo over die wereldberoemde dame Brigitte Bardot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 Als we met die wagen dronken, lieveling Iedereen zal ons beneden lieveling Als wij samen, zij aan zijde, onze baby laten rijden Vrolijk kwijt alle dagen in die mooie kinderwagen lieveling.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 106 van Louis Davids. Uitgevoerd met zijn zus uh, Rika Davids. En de muziek en zo komt. Uh, composities voor kom van het nummer. Dat is die Berlina Luft van uh, Pa Linke, Dat verkocht werd op een buitenlandse liedjesbeurs. En, uh, en in 1969 werd het nummer opnieuw uh, opgenomen. Maar toen met de uh, Willy Alberti en Willeke Alberti. En ook nog uh, door uh, Gerard Cox en André van Duin. Maar ik draai die versie van Willy Alberti en Willeke Alberti. Een reisje langs de Rijn. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Zometeen veel plezier.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 Reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maanen schijn, schijn, schijn. Met een lekker potje vier, vier, vier. Aan de s'vier, s'vier, s'vier. Of drie, vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwe wensen schuit, schuit, schuit. Oh.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 Luxe, een kromme tuin. je